Morat de met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen in het land heeft de brandweer in actie moeten komen... vanwege grote branden. Dat gebeurde in Eindhoven, Nijmegen en Utrecht. In Eindhoven brak de brand uit in een flatgebouw aan het Amandelpark. De bewoners van het gebouw werden geëvacueerd en kregen opvang in een buurthuis. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De meeste bewoners kunnen inmiddels weer terug naar huis... maar sommige woningen hebben schade opgelopen. In Rusland zijn langs de kust van de Kaspische Zee... 2500 dode zeehonden aangetroffen. Volgens de Russische autoriteiten zijn ze waarschijnlijk een natuurlijke dood gestorven. Maar waardoor is onduidelijk. Er zijn geen tekenen dat de dieren overleden zijn door visnetten... en er werden ook geen vervuilende stoffen gevonden. Het komt vaker voor dat zeehonden in grote groepen dood worden aangetroffen. In de Kaspische Zee leven naar schatting van een Kaspische milieuorganisatie... zo'n 70.000 zeehonden. Frankrijk speelt zaterdag in de kwartfinale op het WK-voetbal in Qatar tegen Engeland. Engeland won met 3-0 van Senegal. Eerder versloeg Frankrijk-Polen met 3-1. Vrijdag is ook de kwartfinale van Nederland tegen Argentinië. Die wedstrijd begint om 8 uur s avonds. Zoetermeer gaat de kap van de Nelson Mandela-brug afhalen. Deze week bleek dat de constructie van de fiets- en voetgangersbrug te zwaar is voor de pijlers... Het was niet duidelijk of de brug wel veilig was. Er waren al scheuren in de constructie ontdekt. Rijkswaterstaat bracht een spoedadvies uit... waarin staat dat er voor 1 januari maatregelen moeten worden genomen. De gemeente moet nog beslissen of de brug zonder kap wel veilig genoeg is... of dat hij helemaal wordt afgebroken. Onder de brug lopen het spoor en de A12. Het weer dan, het is bewolkt en eerst nog droog... met temperaturen rond de 2 graden. Vannacht valt er in het zuidoosten regen. In Limburg kan dit natte sneeuw zijn. Overdag valt er ook elders in het land af en toe lichte regen. Het wordt maximaal 6 graden aan zee... tot 4 graden maximaal dieper landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -m -m. Met nu de nacht... Speaking my language, uh, -uh. I was a high school loser, never made it with a lady, till the boys told me something Then my next stop, neighbor. The door neighbor, left I had a favor, and I gave together these two kids. like this. <laughs> This way, we well, just give me some. Um, hand. <laughs> <laughs> Goddess, it's expired. Webcam girl, tell me what you read. 6.9 ZFN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 We gaat tot de einde van de laatste in de rij hey, Maar jouw hart doet klop, klop, klop, klop voor mij We draaien om elkaar heen nu En dit wordt langzaam een probleem nu Want je redt er weg van en zit thuis bij je mama Ik zit in je systeem nu Je wil me niet meer zien op woensdag Maar vrijdag sta je op mijn stroepschot Zie je niet dat jij hoort bij een man van mij soort Ja, ik heb je in mijn broekzak want jij word voor mij En er is niks dat dat nog stopt Ja jij word voor mij meisje, pas maar op hey. Wat jij word voor mij Zeg je vriendje op maar op We weten allebei Allebei waar je hart voor klopt Jouw ja, hart doet klop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 it